Het weer vannacht opklaringen vooral in het noorden afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt een graad of 9 overdag. Wolkenvelden en zonnige perioden. blijft droog. 17 graden wordt het op de Wadden. 22 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond. Ik vind het elke dag weer een genot om in mijn eigen huiskamer helemaal mezelf te kunnen zijn. En in mijn eigen kleine besloten kring. Eigenlijk ook al een kunst op zich. Met vriendelijke groet, Liz uit Dordrecht. Een mailtje van een luisteraar. Dat is wel heel geestig. De huiskamer is er natuurlijk eigenlijk om thuis te zijn. Maar soms doen mensen iets, dan stellen ze hem open en gebeuren er andere dingen. Nou, heeft u... Zoiets, wat eens gedaan in uw leven? Bewaart u daar mooie herinneringen? Of juist vreselijke herinneringen? Of heeft u het wel eens meegemaakt in de huiskamer van iemand anders? Bij wat voor gelegenheid dan ook. Het hoeft niet per se alleen over kunst te gaan natuurlijk. Maar daar gebeuren wel heel veel dingen in. Belt u dan met Kazaluna 0800 1121. 0800 1121. En u kunt ook e-mailen naar kazaluna-ncrv.nl. Martin, goeienacht. nacht. Hallo. Hallo. Ben jij zo iemand die je, je eigen huiskamer openstelt wel eens voor het publiek? Ja, het publiek bestaat uh, uit familie, uh, vrienden, uh, oud-collega's ja. en uh, buren. Aha, maar dat is wel... Bij wat, voor, bij wat voor soort gelegenheid is dat dan? Uh, niks, ik probeer het uh, twee keer per jaar uh, te doen. Ja? Uh, concertjes geef ik thuis... Ja. Uh, ik zing en uh, een pianiste die uh, begeleidt me. Ja. En uh, soms als de kinderen tijd hebben naast hun werk, dan uh, nemen ze ook deel aan die concerten. Ja. Afgelopen, uh, ja, 14 dagen geleden zondag uh, hebben we huisconcerten gegeven. Zij het wat laat, maar vanwege de agenda's met aria's uit de passion Zo. En dat, was, uh, dat was ook rond uh, de Pasen? Of... Ja, de, de bedoeling was uh, eind maart, maar uh, de agenda's klopten gewoon niet. <laughs> en uh, nou, toen hebben we het naar uh, juni uh, verschoven. En uh, na afloop hadden we stralend weer lekkere tuinen <laughs> ja, En daarna geborreld. Ja, geweldig. Met, uh, en en ja. um, wat, is, wat is. Waarom doe je dit? Uh, ik ben. Uh, uh, leraar uh, schoolmuziek geweest op middelbare scholen ja, ja. ik ben nu gepensioneerd al heel wat jaren en uh, ik ben alleen mijn vrouw is uh, jammer genoeg overleden en uh, ja, ik ben uh, weer gaan zingen en uh, dat is eigenlijk uh, gekomen uh, dat ik dacht nou ja, uh, ik haal er eens een, een vriend bij om te luisteren en dat werden twee vrienden en uh, nu heb ik een uh, huiskamer vol, dat is een man of vijftig. Ja. Vijftig? Goeiedag, dat is, ja, dat is echt publiek gewoon, dat is gewoon een publiek. Ja, Ja. dat ja, is een concertje. En... en dan uh, na naafloop, zoals afgelopen keer, lekker de tuin in met prachtig ja. uh, zonnig weer. En wat beleef je dan als je dat staat te doen, als je daar zelf staat te zingen bijvoorbeeld? Wat is dat, wat is dat voor soort ervaring? brengt, maar ja, het, het is net als het woord bij me, zoals ademhalen. Oh, ja. Ik heb ook uh, al die jaren, maar dan heb ik het niet zelf gedaan, maar uh, op de middelbare school hadden we altijd uh, uh, concertjes met, met kerst. Uh, uh, wij zaten uh, op de samenwerkingsschool, dus uh, verschillende religies en openbaar uh, bij elkaar... Maar dan hadden we toch kerstvieringen dat waren dan uh, vijf voorstellingen, ook voor ouders en voor leerlingen. En uh, Nou ja, daar ben ik dus bezig met ja. uh, een groot aantal leerlingen. En dat uh, heb ik dus tot aan mijn pensioen gedaan. En dan in eind mei, uh, nee eind, ja eind mei, begin juni, dan hebben uh, we het voorjaarsconcert ook met leerlingen. En daar uh, hadden we een hele goede Russische pianiste. En uh, daar zijn de kinderen en ik heel uh, goed bevriend mee geworden en gebleven. Ja. En die uh, begeleidt me nog steeds, ja. begeleidt ons nog steeds. Dat is, dat is natuurlijk fantastisch. En is het dan ja. een voordeel om in je eigen huiskamer te staan? Is dat, voelt dat prettig juist? Dat, dat voelt sowieso prettig. Ja. dat is heel, heel, heel plezierig. Ja, je, je ontvangt de mensen en uh, uh, het geeft toch een stuk uh, gezelligheid ja. naast de muziek. Ja precies. Dat is veel belangrijker, nee ik uh, zou het nooit willen organiseren om het nog groter uh, uh, aan te pakken en dan ergens in een zaaltje gaan zitten. Nee, want dan mis je precies die intieme persoonlijke nee, sfeer, juist, ja. die combinatie de, is zo mooi. De Oh, nou, dus, dus... En, dat, uh, en dat lukt. Ja. En je zit wel boven elkaar natuurlijk. Heel in, heel... Nee, dat valt oh. mee. Nee, ik heb er een alvormig een, een, een uh, uh, serre bij laten bouwen. Okay. Ik heb een, mijn huis staat vrij. Ja. En uh, we hebben de ruimte. Ja, dat was, ga je ook... Ik heb de ruimte. Ja. Ga je, uh, Martin, ook wel eens naar uh, dit soort bijeenkomsten bij anderen? Want... Uh, Magelijke. Dat is allemaal nu makkelijk, ja. Eventjes met de trein. Nou, het goed om te horen. Wat, uh, wat een, een zinvolle, mooie bezigheid. Huisconcerten, ja. zelf geven, zingend. Ja. Martin, dankjewel. Ik wens je nog veel ja. goed. Ja hoor. Dag. Dag. Hij noemde de opera. Ik krijg een mailtje binnen van Eddie Theeuwen. Die schrijft dat haar broer Harry Theeuwen en schoonzus... beiden bij het koor van de Nederlandse opera zingen. Die geven soms huiskamerconcerten in Amsterdam. Dan kunnen er 30 mensen in zo'n concert bijwonen is twee weken geleden naar zo'n concert geweest. Een prachtig pianoconcert euh, in de Warmoestraat. Eens in de zoveel weken organiseren. Haar broer en schoonzus. Het programma was zo samengesteld dat ik de meeste componisten niet ken. En het heel fijn vond om op die manier met hun werk kennis te mogen maken. Naast dit geweldige huiskamerconcert was het ook heel leuk om naast verschillende Nederlanders... ook mensen van een andere nationaliteit te ontmoeten. Engelsen, Japanners, verschillende zangers van de Nederlandse opera die daar samenkwamen. Echt een aanrader. Ze gaan het vaker doen. Het was optimaal genieten. Mevrouw Taverne, goeien, goeienacht. Goedenavond. Ja. Goeien, goedenavond. Uh, ik wou u zeggen, mijn man is 14 jaar geleden overleden. Ja. En de dag na de begrafenis had ik ineens een vlinder in, in de kamer. En ik moet u zeggen, ik heb geen tuin. Wel een balkonnetje, maar ik heb nog nooit geen vlinders in mijn huis gehad. Nee. En dat beschouwde ik toch. Ik ben hem gaan uittekenen. Hij was rood en bruin. En, dan heb ik erbij, en een boekje, en dan heb ik erbij gezet dat dat uh, voor de kinderen voor later, uh, heb ik het getekend uh, uh, en uh, erbij geschreven dat het dus uh, gebeurde na de dood, na de begrafenis, en dat het vast groet was van vader. Yeah. En nu is het grappige, nu is vorig jaar grappig, ja, het was wel weer triest, mijn uh, zus is overleden vorig jaar. En toevallig, ja, dat is heel toevallig, ook op dezelfde datum. En ook op een zondag. Hij zijn allebei op een zondag. En wat denkt u? Een dag na de begrafenis, weer in de huiskamer, had ik een vlinder. Weer een vlinder. En die was wel wat kleiner. Ik had behulp, dus die riep ik terecht... Ik zeg, nou, het is toch niet mogelijk. Nou heb ik weer een vlinder. En dan denk ik, het is toch een goed van dat het goed geweest is. Hmm. Dat de begrafenis dat ze het mooi gevonden heeft. Hmm. En niemand anders heeft het gehad van de kinderen. Want ik heb het direct verteld natuurlijk aan ze. Ja, en de ene gelooft erin. Ik geloof er degelijk, wel degelijk in dat het toch een goed is. Op de een of andere manier. En wat vindt u dan van de kinderen die, die dat niet geloven? Nee, die dat niet geloven. Nou... Ze vindt zeggen u dat dan lastig dat... als ze zeggen, ja... Nee, nee, nee, want ik heb allemaal kinderen die daar uh, heel verschillend over denken. Ach, weet je, ze, ze, ze zeggen, oh, dat is mooi. Want het is toch... Uh, ja, ik, ik vind het echt iets wonderbaarlijks. Hm. Vooral omdat ik het nooit heb. En ze zeggen wel eens dat er toch wel eens dingen zijn... die gebeuren wat we eigenlijk nooit begrijpen. Nee. En vooral omdat uh, mijn zus was niet zo makkelijk altijd. We waren niet altijd even aardig. En maar ik had dus ook uh, wat moois gezegd op de begrafenis. En, en, en dat vonden ze toch wel. Wat ik zei ook nog, ja... Uh, ze is op dezelfde dag tegen de mensen dus in de begrafenis. Uh, ze is op dezelfde dag gestorven als uh, mijn man, zei ik toe. En als Ted heet hij dat. En het, uh, ik denk ook wel zeg ik Dat uh, mijn man bij de, bij de hemelpoort gestaan heeft en gezegd heeft: uh, Kom binnen, Mira. Mira heet ze. Kom binnen, Mira, we wachten al op je. <laughs> en dan moesten ze om lachen. Dat vonden ze heel... Ik hoorde later van een nicht ook die zei: Ik vond het zo vrolijk dat je zo begon. Ja, dat is mooi. Meestal is het altijd triest, maar ja, zij was ook al uh, een behoorlijke leeftijd ja. en ze had Alzheimer. Maar hebben jullie als zussen elkaar het leven zuur gemaakt? Nee, maar je weet hoe zussen kunnen zijn. En nee, kun... weet ik niet Kijk, van. ik zeg altijd, liefde ligt dicht, dicht bij haat, hè? Is het zo, ja? Het is zo dat, je, ja, dat zeggen ze altijd, dat liefde en haat is altijd samen. Maar we waren wel eens, dat we dus, ja, god, ik was, wat, ja, god, er waren wel eens momenten dat, en vooral toen ze het uh, Alzheimer kregen, hè, dan was ze dus wel... Uh, uh, dat, ze, dus echt, dat was echt heel triest. Draadig. Ik heb dat helemaal meegemaakt. Maar als ik dan mij er op bezoek kwam... nou, dan was het toch als ik wegging. Ik heb het later maar niet meer gezegd als ik wegging. Want dan ging ze me gewoon zoeken. Ja, weet je, dat is toch zo dat je... Hm. Kijk, we konden wel ruzie. Maar ik heb nog een paar zussen, hoor. We waren met vier meisjes. Oh, okay. En één broer. En die was gelukkig de oudste, zei hij. Want anders had hij altijd vijf moeders gehad. <laughs> maar uh, ik wil maar zeggen... Wij, uh, wij zijn toch... Al... Ik zeg altijd, we waren met ze. Vijven, waar we waren wel wat kibbelen wel eens, met, maar we waren toch één hand. We waren altijd elkaar, als er wat was, dat was altijd, dat hebben, hebben we trouwens nog hoor. Dat heb ik ook met de kinderen. Dat geef je toch weer door, hè. Ja. Je kunt wel eens uh, ruzie of iets hebben. medisch verschil maar je moet nooit kwaad blijven. Nou ja, dat vind e ik het ergste wat er bestaat. Mijn gast, uh, Porgi Fransen, had het ook over het gezin vroeger. Ze waren met z'n dertiende trouwens. Oei, ja. En dat ze daar ook toneel speelden, maar dat ze ook leerden om juist op het toneel over zijn conflicten uit te vechten. Dat deed hij, dat hij zelf niet, daar had hij niet zoveel talent voor. Maar hij, ja. vond, hij zegt, ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel iets... wat heel erg goed is om te doen. Vind, vindt u dat ook? Uh, nou, ik, ik zal u eerlijk zeggen dat ik... Uh, nou, ik ben niet zo dat ik met conflicten... Ja, je kan het wel eens later erover hebben... maar ik ben ook wel eens dat ik... Ik denk altijd, ach... Het zijn vaak niet zulke ernstige dingen die er gebeuren. Nee. Het is vaak dat het eigenlijk toch wel eens vaak in het leven, dat er veel ergere dingen zijn die echt erg zijn. Ja. Ik maak dat ook mee met het programma van, uh, hoe heet het, uh, dat is altijd uh, elke week, uh, hoe heet het, die dat ook doet, dat vind ik wel, uh, ja, hoe heet het, uh, ik heb uh, geen idee je... huh? ja, er is altijd een programma op de radio, overal, op de televisie, van uh, ook mensen die dan nou ruzie hebben en dan probeert hij het weer goed te okay. maken. Van de EO is dat. En het is soms echt aandoenlijk hoor, als je het soms meemaakt. Me maar dan denk ik ook steeds: hoe is het mogelijk dat mensen ontdingen die eigenlijk niks bijzonder. en ze weten soms nog niet eens waarom ze ruzie nee, hebben. Nee. dat die jaren en jaren ik denk als je ooit iets krijgt, dat zei mijn vader ook altijd. Je moet het goed maken. Je weet nooit of je de volgende dag nog ja, leeft. Dat is een verstandige les, maar het, het, kijk, je de... kan wel een beetje. Je moet altijd. Je kan wel eens ruzie. Dat is ook heel gezond, hoor. Dat je wel eens een keer. Ja, dat doe Ja, ja. He he. Maar ik vind je moet het altijd weer. Ik heb het ook van de week nog vorige week nog gehad dat een oudste dochter van me een beetje uh, lelijk deed tegen me en zo dat ik eigenlijk heel bedroefd was. En ik dacht, nou die bel ik niet meer. <laughs> goed. En de volgende dag ben ik ze toch weer gaan bellen. Goedzo. Ik denk, over, ik moet er niet aan denken. Ja. Ik wil het gewoon weer. En dan doe ik ook net of er niks gebeurd is. Of niks aan... Mevrouw Taverne, het is ja. een, een, een goed verhaal wat u vertelt. Met die vlinders die even bij u thuis waren in de huiskamer. Ja, dat vond ik wonderbaarlijk. Ja, wonderbaarlijk. Zeker. En, het, en, het, en de huiskamer is ook soms een toneel van strijd. Maar um, ik wens u in ieder geval nog een, dank u wel, Ik wens u ja. nog een goede nacht. Ja, en ja? u ook echt succes ja, met de uitzending. Dank dag. u wel. Dag. Martin de Wit, goeienacht. Ja, goeienacht Lex. Hallo. Uh, ja, in reactie op je vraag, het ja. volgende verhaal. Uh, ik heb het niet in mijn eigen huiskamer meegemaakt, maar het was een bij een ander. Uh, diegene kwam ik in de kroeg tegen en die was bezig een, uh, een auto, een, een lelijke eend, uh, in zijn huiskamer uh, te repareren. <laughs> ofwel compleet te restaureren. <laughs> En uh, ja, dat moest ik toch even zien. Dus daar ben ik uh, mee geweest. Dat was ook dat echt waar? Ik, uh, ja, was het ja ik heb uh, de hele avond een gedeelte van de nacht wel uh, gezeten inderdaad. En later kwam ik hem weer tegen en uh, reed hij ook inderdaad weer. Dus, maar, uh, totaal gerestaureerd. Hoe, hoe, zag dat, beige, was hoe zag dat eruit dan? Ik bedoel... um, ja. <laughs> hoe, hoe krijg je een eend sowieso in je... Dat zou bij mij niet lukken. Ik uh, had hem helemaal gedemonteerd. <laughs> een beetje een bijkeuken. Ja. Daar stond de, de neus van de lelijke eens. stond daarin. Dus het was een heel groot gedeelte ook uit die woning uh, gebroken. En uh, met een zeil erover. En uh, ja, ik zat op de achterbank van de lelijke eens in de huiskamer. En uh, hij kookte daar uh, ook in de huiskamer. Nah. Uh, het was een relatief kleine woning, nog, uh, maar nog geen chaos, zal ik maar zeggen. Dat klinkt wel een beetje chaotisch nu ik het zo uitleg, maar het was, het was ingenieus gedaan, zal ik maar zeggen. Ja, Want, dat, maar dat moet, moet het dan, maar, het maar, Overigens, technisch. waarom deed die uh, kroegtijger dat? Maar, um, waarom was ja, hij de lelijke nou, eentje? Ja, ja, het was een, een, een beetje een student, een, een, een, een, een technisch type. Maar hij had hem altijd op straat uh, staan. Maar dat gaf problemen met de buurt ook zo. Is dus dat hij hem wel wou restaureren. En toen was die, hij op wel een beetje zo'n type. Dat hij hem inderdaad dan. Uh, zoiets van. Nou, dat, waar, dat was hij van plan. Dus dan, dan gaat hij maar. Uh, heeft hij de hele boel naar binnen geschoven. Binnen zich dan. Uh, en, want inderdaad, in half in zijn tuin. Ja, dus, uh, meestal heb Ik vind, geen problemen meer ik vind het beeld dan. natuurlijk wel fantastisch. Dat iemand. Ja. Ik stel me dan ook meteen mensen bij voor die in een huiskamer een boot bouwen en dan vergeten dat hij ook weer naar buiten moet. En dat hij dan, dan het dak eraf moet. Maar dit, dit vind ik ook wel zoiets. En zat jij daar goed op die achterbank van de eend, half in de woonkamer? Ja, een typisch avondje inderdaad. Koffie zetten op een, op een, op een klein gaststelletje. En van allemaal bakken. Maar het was ook wel heel technisch hoor. Dus dat werd ja. allemaal perfect gerestaureerd. Het hele instrumentenpaneel achteruit. En, en nou, ik heb hem later, dus wat ik al zei, uh, zien rijden. En uh, hij reed prima. En, uh, dat was wel zo, hij was zijn woning uh, kwijt daarna. Dus hij leefde in dat ding met een hond. Maar helemaal totaal mooi gerestaureerde lelijke eend. Vaux. Toen, toen, toen was de lelijke eend, de deuxiveau, was een huiskamer geworden. Ja, ja, ja, dat is helemaal niet. Ja, ja, dat vond dan weer terug. Maar later kwam het allemaal gelopen goed met hem. Dus, uh, okay, ja, dit verhaal hem heeft dan weer een gevaarlijk. happy end. Ik vind het wel een ijzersterk verhaal. Martijn. Ja, nog een klein ding. Je oh. Ik denk dat was, was een verhaal in, uh, dat las ik een keer in Zeist. Was er was iemand die had een, uh, een zeeaquarium in een flat gebouwd. En dan nou in die zin ook echt een, een professioneel aquarium helemaal zelf gebouwd. Ter grootte van zijn hele huiskamer. En dat bleek dan zoveel kilo's te bevatten dat ze de, met spoed de hele de onderburen moesten verhuizen. Die hele, de, de, dat was helemaal uit de hand gelopen hobby. Het moet wel mooi zijn zoiets in de kamer, maar dat ging echt om duizenden liters water. Waar blijf in een flat. Je, en waar blijf je zelf dan? <laughs> de wand van zijn flat had hij helemaal glas gemaakt schijnt. En dan zijn ze toen met re renovatie van die flat achtergekomen en dat, dat ging om duizenden liters water ja. en, en ook zeewater. Het was zoutwater, dus dat was een, uh, maar dat moest, dat was helemaal niet berekend daarop. Dus dat moest, ah, ja, dat moest met spoed weggehaald worden, want dat was echt uh, Kijk, dat was dat te groot. Dat vind je wel weer buiten gewoon theatraal mooi. trouwens. Veranderen. Ja, ook wel een raar verhaal ja. ja. Nou, goed. Maar, nou ja, ze zien maar. Je kan een heleboel in de huiskamer. Heel veel, meer dan je denkt. Ja, ik ben benieuwd wat er nog allemaal... Ja, dat, komt, ja. Nou, nu ja. word ik steeds benieuwder, ja, Wat er nog allemaal nog achter de gevel ja. zich plaatsvindt. Nou goed, jij hebt ja, een, ja, een, ja, een deur open gedaan dat wel afvraag, ja. Wat gebeurt er allemaal achter die... Uh... Intrigerend, hè? Ja. Martin de Wit, dankjewel. je wel. Ja, oké, okay, beste. doei.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 Head. Some like to smoke, and some like to blow. Some are even strung out on a $50 dollar Some are trying to ditch reality by getting so high. Soulsville. Bezongen door Rumor. Soulsville. Dat is misschien toch ook wel... weer een knipoog naar het gesprek met mijn gast... Porgy Franse acteur. Die zegt dat als je een tekst hebt... dan moet hij op je ziel afketsen eigenlijk. Hij moet door je ziel heen. Dan wordt het pas echt wat. In een van zijn uitspraken die hij eerder vanavond deed. Um, de acteur Porgy Franse organiseert... Um, ja, voorstellingen in zijn eigen huiskamer... En ik, dat had ik eigenlijk even meteen moeten melden. Maar er is in ieder geval ook iemand, Mieke, die vraagt of er nog kaarten te bestellen zijn voor de voorstelling. Van zijde. die zijn er. Een aantal van deze voorstellingen, kunnen er kunnen natuurlijk niet zoveel mensen in, maar toch wel een flink aantal. Een aantal voorstellingen zijn al uitverkocht. Maar er zijn voor een aantal voorstellingen ook nog zeker kaarten te bestellen. De weg waar langs u dat kunt doen is via zijn website. Porgy.nl Dus P-O-R-G-Y.nl en dan ziet u vanzelf wel, u weet hoe dat werkt inmiddels... Dat u, uh, hoe u kaarten kunt bestellen. Dus via zijn eigen website, website, kaarten bestellen voor de voorstelling zijde Vanaf 5 juli, en volgens mij staat hij er dan ongeveer tien dagen. Het zijn er tien voorstellingen in twee weken. Zoiets is het eigenlijk. Goed. Zijn er nog meer dingen... Um, die gebeuren in huiskamers? Rare dingen, aparte dingen, originele dingen. Ja, ik weet dat er heel veel... Ook, ook kunstroutes wel uh, volgens mij gedaan voeren langs huiskamers. Dan stel je huiskamer om, maar zie je dingen. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Of gedichtendag, gedichtedagen die... Ik weet niet of dat nog steeds zo is, die dan ook huiskamers binnenvoeren... waar dichters iets voorlezen. Nou, misschien heeft u daar ervaring mee of organiseert u het. Heeft u het zelf gedaan of meegemaakt? Bel met 0800 -1 -1 -1. Ton uit Bergen op Zoom. Goedenavond. Ja, dank u. Um... Ik hoop dat het met de spookrijt er goed afgelopen is, overigens. Maar... Dat, dat was bizar, hè? Dat die... Ja, dat was zo. Maar uh, ik wil graag iets vertellen... en dat sluit een beetje aan bij het uh, thema van gedichten. Ja. Uh, ik ben er erg gelukkig mee dat het mij de laatste jaren ook, ook erg lukt... om veel concentratie en zo thuis te vinden. Ja. Uh, door een paar mankementjes kan ik niet zoveel meer reizen. Ik hoor mezelf terug even. Ja, dat kunnen wij weinig aan doen. Dat is een... Als je de, ja. heeft je de radio uit? Heb je de radio uit? Ja, ja, hij is uit, maar niet niet de, niet het volu, de energie uit. Dat zou ik ook even doen, ook Uh, dus ik ben erg veel thuis en nu had ik een, een paar jaar geleden, toen werd ik 65 en toen had ik het plan opgevat om een, een soort bundeltje te maken van de columns en de verhaaltjes en de non-fictie dingen die ik tot dan toe gemaakt had. En daar had ik contact over opgenomen met een drukkerij. En die raden me dat in alle eerlijkheid af. Die zei ook als je iets van 60 of 70 of 80 exemplaren doet... wij kunnen het wat moeilijk inpassen en we uh, zouden het even maar niet doen. Nou, dus dat betekende dat ik eigenlijk maar die, die cesuur van 65 niet gelegd heb... en een beetje doorgegaan uh, ben met, uh, met dingetjes schrijven... En daar voel ik me heel erg happy mee. Dat is erg, uh, erg prettig om te doen. En dat vindt, zich allemaal dat vindt allemaal plaats in jouw eigen huiskamer. Uh, ja, en als dan bijvoorbeeld immers jaren is, of dat is een bijzondere gelegenheid. dan maak ik soms wel een selectie uit de dingetjes die ik geschreven heb. En die, uh, die neem ik dan met een ander knootje dan. Uh, neem ik dan uh, bij de gelegenheid wel mee. Ja, Het ja. klinkt eigenlijk heel erg. Uh goed. Uh, ja, ik vind het ook heel, heel prettig. En ook de... wat, wat is prettig aan schrijven? Uh, ik heb zo uh, iemand voor de televisie horen zeggen, als, een, als iets je lukt, het is niet een mooie schrijverij, het is gewoon ook direct uit, maar als iets je lukt, dan ben je een beetje gelukkig. Nou ja, dat zei Pory Frans eigenlijk ook, maar dan, dan met het voordragen. Hè? Uh -huh. Dat zei iemand van uh, ik loop op straat en er schiet me iets te binnen en dan denk ik wat ontzettend mooi. Mag een, een voorbeeld, ik heb een, een gedichtje verteld van Rilke, ja. van de herfstdag. En daar komt iets, uh, iets in voor, van een soort gebed, zeg maar, hè. van gib ons nog twee zuidelijkere dagen. En op een gegeven moment kwam ik op het idee, en dat, dat was in dus het metrum, paste dat ook, om dat dan niet zuidelijker te noemen, maar mediterrane dagen. Ah, oh, mooi. Een mooie dat, vondst, dat, ja. Dat, dat past helemaal. Dat, ja, daar ben ik een beetje... He, het is me, echt van. voldoening die je dan... Uh... En, en ook, dat heb ik in het vorige gesprek ook even gezegd... Het lijkt bijna... Het, het was voor mij bijna een beetje principieel principeel met een randvoorwaarde. Ik had eerst een hele mooie ronde tafel. Die staat nou boven. Maar uh, het is voor mij bijna een soort randvoorwaarde... om aan een vierkante tafel te schrijven. Oh omdat voor mij een beetje een ronde tafel is iets voor spelletjes en samen eten en iets met anderen. En in, in als je schrijft ben je uh, teruggeworpen op je eigen eenzaamheid. Ja, uh, ja. Zoals en de daar acteur. Je kant de tafel bij. Het is het is uh, ja, het is grappig vind ik zelf zo. Hm. Ja, ja. En uh, oh ja. Uh, de complimenten voor, voor, de, uh, voor de, uh, de geïnterviewde, voor Paulie Fransen. Ja. Ik vond het echt een buitengewoon mooi gesprek. Dus dat, wat vind je dan mooi? Ik, nou, dat, hoe je je voelt als je iets op het toneel zegt. Dat je ja. binnen... Ik heb dan een toneelcursus meegedaan. En ja. uh, op het einde mochten wij wat kiezen. En toen heb ik een paar fragmenten van, uh, van Nerkier gekozen. En uh, toen voelde ik eigenlijk op het toneel. Laten we zeggen, de, de droefheid of zo. En ook de, ja, de, de gematigde droefheid, lichtelijke droefheid... Uh, dat je niet alles kunt uh, waarmaken wat je in je jeugd nagestreefd hebt of zo. Hè? Ja, ja. Dat, dat voel je op het toneel heel uh, fysiek bijna. En, en daar heb je dan ook geen... Uh, uh, geen, geen, uh, weinig uh, voor Nee, niks. Voor nodig. Alleen, de, alleen de woordjes, de tekst. Les is mooi. Welk? De tekst, heb je dan nodig? Meer niet? Ja. Precies. precies. Maar, je hoeft ja. Te, je, maar je bent daar voor die cursus wel de deur uit gegaan, want dat, die speelde zich niet af in jouw loonkamer. Uh, nee, nee, ik nee, Ja, nee, ja. Heel goed. Ton, ik dank je wel. Graag ja, gedaan. Ik wens je nog een goede nacht. En dat overigens ik. kreeg ik ook al bericht ja. van Annie Gijsbertsen, die onder het indruk was van... Uh, het verhaal van Porgi. Zelden zo'n subtiele gevoelige persoon horen spreken over het ultieme liefhebben. Ik was daarvan zeer onder de indruk en diep geraakt. Ook, ik heb een schone, ultieme liefde beleefd. Helaas is deze liefhebbende man van mij reeds 24 jaar geleden niet meer onder ons. Dank voor deze mooie uitzending. Nou, dat hebben we natuurlijk heel graag gedaan. Waar is mijn leven? Ellentendamme in pipa En wat gebeurt er allemaal in die eh, talloze huiskamers in Nederland? Eh, worden ze omgebouwd tot podia voor concerten, voor toneelvoorstellingen. Aquaria, een zeeaquarium wordt er van gemaakt soms. En wat eh, dies meer of een garage. Nou, dat hebben we allemaal vooralsnog de revue laten passeren. Het is vier minuten over half twee. U luistert naar Kazeluna van de NCV op Radio 1. Har, goeienacht. Hallo Frank, hoi goedenacht. Kom Ik ben in het huisbreedje uit Amsterdam. Hallo. Hallo. Uh, nou, ik heb ook een grappig verhaal over huizen. is dus, uh, een vriend van mij, die, deed, die is ermee begonnen... ik ben toen met hem gaan samenwerken... die, uh, die, die vriend van mij die kwam uit de Hebriden vandaan. Ja. Een Schotlandse eilandengroep daar ergens. Ja. En uh, die had het idee meegenomen uit Londen... om uh, je huis om te bouwen tot feestruimte. En dan kon je dus gewoon je woonhuis aanmelden... bij de open huisfeesten... En dan was er elke zaterdag in een willekeurig huis in Amsterdam, was een feest. <lacht> okay. Dat liep als een trein. En uh, hoe werkte dat dan? Maakt het niet uit wat voor soort, hoe groot het was en wat voor soort... Nee, maakt niet uit. Het huis werd gewoon leeggehaald met vrienden en zo. En dan werd het leeggemaakt om een dansloer in te maken. En uh, de buren werden geïnformeerd voordat er een feest zou komen. Ja. Nou, en dan, uh, dan uh, ze het, uh, moest je toegang betalen. De vrouwen betaalden geloof ik maar twintig gulden en de mannen 30 gulden. En dan mocht je onbeperkt eten en drinken. En dat duurde tot, uh, tot de politie kwam, zeg maar, vaak in de ochtend. En wat was dan de reden om het feest te geven? Een feest geef je toch ergens voor of om? Uh, nou, de, de, de, zoals de, de titel al zegt, open huisfeesten. Dus stel je huis open voor vreemden. Ja. En dat had ook een soort diepere gedachte wel. van uh, Je huis is niet alleen voor jou, maar je huis kun je delen met meerdere mensen. Ja. En uh, ook om zeg maar een bepaalde negatieve sfeer uit je huis te krijgen, want soms zit je er vaak te veel alleen en zo, noem maar op. En hmm. uh, soms lijden mensen ook wel in hun huis, of niet dan? Daar hoor je nooit veel mensen hmm. over, toch? Nee, klopt. En uh, heb jij dat zelf ook gedaan? Ik heb het ook gedaan, ja, een hele periode. En, en hoe, uh, want dan komen dus wildvreemden in je huis binnen ja. en die zetten daar ja. de boel op stelten? Ja. En dat vind je leuk? Dat vond ik hartstikke leuk, ja. En diegene die ze huis hebben beschikken die kregen ook een uh, geldbedrag ervoor. Hoe oh, dat wel. Voor de overlast en zo. Want ja, het was natuurlijk een soort van business ook. En het heeft uh, jarenlang heeft het in Amsterdam uh, gedraaid. En zelfs Pieter Maro heette die man. Ja. Die had ook een eigen rubriek in het parool. Open huisfeesten. En dan stond er al een paar dagen van tevoren in, in de krant van daar en daar is het feest. En dat gebeurde op één plek dan uh, per, per avond in de stad. Dus hoe ja, druk het hoe, avond. en hoeveel mensen kwamen er dan? Soms wel honderd man. Ja. En dat verspreid over de hele avond zo. En dan gingen ze vanuit het huis... Feest en van daaruit hij verder het nachtleven in Amsterdam. En er, werden, er werden ontstonden relaties en zo. Mensen zijn getrouwd, kinderen ja, zijn geboren. En het gebeurt op feesten. En <lacht> uh, liep het nooit uit de hand? Jawel, jawel. Dat uh, ruzies werden uitgevochten en uh, drankmisbruik en uh, mensen werden eruit gezet en we hadden op een gegeven moment een portier nodig. En, uh, toen op een gegeven moment heeft hij het in oude pakhuizen gedaan. Ja. En, uh, uh, onder andere op de Herengracht en op de laatste adres was het op de Kogestraat... Hmm. bij het oude SNS-hotel okay. in de buurt. Ja, oké, okay, maar als je een pakhuis ingaat, dan kan ik me iets bij voorstellen. Maar om dat nou he, het, het, huiskamers voor, <laughs> voor te gebruiken... dat lijkt me nogal een ingreep als je het doet, zelf doet. Als je het, ik kan ja. me voorstellen als feestganger dat het heel leuk is om te doen... maar uh, ja. als, als eigenaars, huis, huisbewoner, vind ik nogal wat. Ja, nou ik vind dat het idee wel weer opgepakt wordt in deze crisistijden, tijden. die mensen ook uh, niet zoveel meer uitgaan, tenminste de 40, 50-plussers... die toch ook een beetje van het uitgangsleven wel gezien hebben, in de stad. En dit is wel een hele unieke manier om weer elkaar te ontmoeten. Kijk. En je kunt je eigen muziek draaien, je eigen muziek meenemen, weet je. Hm. En uh, er waren ook af en toe vioolconcerten ook, kan ik me nog herinneren. En accordeon en gitaarmuziek. Oh, yes. feest, feest, een feestruimte vermaken van, van de eigen huiskamer. Nou, ja. Als je er zin in hebt. Openhuisfeesten, dat is het idee. Ja, precies. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Goeienacht. Dag. Ja. Carla. Ja. Goedenavond. Goeienavond. Lijkt Goedenavond. het je wat, zoiets? Sorry, wat zeg je? Lijkt het je wat, zoiets? Om, om... Uh, nee, dat is niet mijn smaak. Nee. Nee, eerlijk gezegd de mijne ook niet. Maar wat, wat is, wat, wat, waar, wat, waar heb jij over opgebeld? Uh, uh, een behoorlijk aantal jaren terug... Uh, uh, hadden wij wat wij noemden de Amsterdammers. Een, een, een, een stel studenten die in Amsterdam studeerden. Ja. Uh, wacht even, want ik hoor mezelf ook terug. O, oh, hoe jee. Okay. Uh, uh, en... Uh, Twee daarvan uh, uh, waren uit Den Haag. Uh, mijn ex echtgenoot en uh, mijzelf. En uh, uh, uh, op een gegeven ogenblik hebben wij in onze huiskamer... die daartoe geheel en al ontruimd werd... Uh, een musical opgevoerd okay. voor de jarige uh, en zijn ouders. Ja. Uh, um, en die musical hadden we zelf geschreven... Uh, gedeeltelijk gebaseerd op uh, de stille kracht, of we hadden eigenlijk figuren uit uh, verschillende dingen genomen. Uh, uit uh, de stille kracht van Couperus, uit de kleine parade van Henriette van Eyck. En ik kan nog steeds niet op de derde komen, wat ja. dat was. Maar... Hij, niet. Uh, mijn ex-actgenoot had uh, uh, liedjes geschreven en uh, degene die onderling een, een uh, uh, uh, of we dat, dialoog hadden... Uh, die schreven die teksten zelf. Dat is goed. Eén en, uh, uh, uh, regisseerde de boel. En uh, nou, daartoe uh, werd onze uh, uh, woonkamer... werd de Sheckle ingericht. <laughs> dat is geweldig. En op de gegeven was het ook zo... dat in iedere kamer van het huis... Uh, uh, waren anderen bezig stukjes te repeteren. Dus, uh, uh, het was één groot theater... Geworden. Ja. En, en, hoe, en, en inderdaad, nergens meer vrij in je eigen huis. Ja. en hoe, hoe, hoe, wat herinner je je daarvan? Vond je dat. En, en waarvan? Van die, van die ervaring, van die uh, gebeurtenis... dat je hele huis omgetoverd werd tot een, een groot musical theater. Nou, het, het, het was uh, op zijn zacht gezegd heel bijzonder. En. Uh, uh, nou, ook een beetje on, uh, uh, ontvreemdend, vervreemdend. Ja. Uh, uh, want wat ik zeg, van, al ging ik het balkon op, daar kwam ik mensen tegen in de slaapkamer, in andere kamer. Huh. Uh, uh, dus uh, het, dat was een gekke, gekke gewaarwording. Maar ja. op zich was het uh, uh, ook een, een uh, ja, heel intense uh, creatieve ja. gebeurtenis. Precies. We hebben meer van dat soort dingen gedaan. Uh, uh, uh, maaltijden waar uh, uh, de diverse mensen een, een uh, uh, gang van de maaltijd verzorgden. En uh, we hebben zelfs, uh, maar dat was dan niet in onze huiskamer. Maar uh, in, in een kerk in Amsterdam uh, hebben we ook een uh, sneeuwwitje opgevoerd uh, uh, met muziek van het lief Liefst. Kijk, dat waren, dat waren ja. wel tijden. We spreken over welke, welke jaren? Uh, 1970, 75. Ja, ja, precies. Musical. En ieder jaar was er wat. Er uh, uh, uh, ja, was een, een bepaald soort fantasie. Het Koninkrijk Holland uh, en het Koninkrijk Friesland. Uh, hm. Daar waren connecties. En, uh, uh, begonnen als een fantasie, maar op een gegeven moment... Uh, uh, leek het vaak waar werkelijkheid, laat ik het zo zeggen. Ja, en als die twee dingen door elkaar heen beginnen te lopen... dan wordt het pas echt interessant. Is er nog wel eens iets met, dat, met die musical gedaan? Of is dat dan weer nee, weggegooid? Nee, dat is een eenmalige gebeurtenis. Ja, right. Ongelooflijk, En hè? inderdaad, alleen de jaren en, en zijn ouders zijn er getuigen van nee, geweest. Kijk, nou, zoveel inzet voor zo'n cadeau. Carla... Ja, maar dat, dat was inderdaad... Uh, want we hebben ook op een gegeven moment... Uh, toen de kroonprins van Friesland dan jarig was... om twaalf uur uh, een taart aangeboden. Maar voor het aanbieden... Uh, werden uh, uh, zes uh, kankanrokken in elkaar uh, genaaid. Uh, en uh, op, op die manier uh, nou, hebben we allermachtig veel dingen gedaan. Ook in een woonkamer in Amsterdam. Nee. Uh, uh, wat ik me nog herinner... Uh, op het liedje Big Spender van... Charlie Bessie, als ik het wel heb. Het oh, zou goed kunnen, dat kan ik even uit mijn hoofd niet zo zeggen. Maar... Zo kan nee. er dus heel veel in een huiskamer. Carla, dankjewel. Oké. Okay, en een goede nacht. Ja? Goeie nacht verder. Da.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 Champagne at a bar Then we had a stroll down the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 Maar daar zijn we niet. We zijn in Hilversum. Of thuis. Miss Molly en me. En thuis, daar kun je natuurlijk wel weer een soort centrum op even maken. Je kan er alles mee doen. Je kan toneel spelen, concerten geven en nog veel meer. En eigenlijk was dat onze vraag. Wat gebeurt er allemaal in de huiskamers in Nederland? Um, Heeft u wel eens iets bijzonders meegemaakt in uw eigen huiskamer... of in dat van iemand anders? Zo krijg ik een mailtje van um, Ellie dat hij enige jaren geleden in Batenburg geweest. Dat is een buurt in Nijmegen. Daar werd het hele dorp gevraagd om de vensterbank als een etalage ter beschikking te stellen om kunst te exposeren. Dat gebeurt volgens mij ook wel in andere steden. In Den Haag in de wijk waar ik woon, Ippenburg, een nieuwbouwwijk. daar hebben ze die erkertjes. Het is één straat geweest waar ze de erkertjes helemaal hebben volgestopt met uh, kunst. Die vensterbanken in Batenburg-Nijmegen werden dus echt vergroot tot etalage en soms een heel deel van het huis. Het was voor mij als toeschouwer ontzettend leuk om op die manier kennis te maken met kunst en tevens met het prachtige dorp. Wat een gastvrijheid heb ik daar ervaren. Het zou me niet verbazen als dit nog jaarlijks terugkomt. Het zou natuurlijk erg leuk zijn om mensen te horen ook nog. Nou, Dat kan nog twaalf minuten tot, tot uh, twee uur. Die iets kunnen vertellen over dat soort ervaringen van je huis. Een eigen nou, museum maken. Of althans een deel van je huis. Um, een opening maken, zou je ook kunnen zeggen, naar de straat. Zodat dat, dat die, die grens tussen wat binnen is en wat buiten is... Um, enigszins vervaagt. Kijk, er moeten heel veel verhalen over te vertellen zijn. Hoe mensen dat zelf ervaren hebben. Of als u het leuk vindt als dat in uw straat gebeurt. Um, kunstroutes, anderszins. Maar misschien is dat toch meer het buitenland... Uh, u kunt nog steeds bellen, 0800-1121, maar dat nummer kunt u als u vaste luistera luisteraar bent van Kaaselona dromen. Jan, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik heb uh, een jaar of dertig geleden ja. een, uh, een avond gehad in, in Eindhoven. Dat was een café-restaurant, dat heet Het Koetshuis. Ja. Daar werd een avond jazz gespeeld. Ja. Ik had de middelbare schoolleeftijd en ik was met mijn vriendinnetje daar... en met een vriend van haar uit daar, ergens uit de buurt. Ja. En we komen in contact met mensen die hadden heel veel kennis van jazz. Die hebben ons toen uitgenodigd om mee naar hun thuis te gaan. Dat vond ik een hele vreemde zaak, want dat had ik nog nooit meegemaakt. Nee. Die hadden alles van Charles Mingus. Zo, grote bassist. Die waren helemaal gek van jazz. Ik heb nog nooit zoveel LP's bij elkaar gezien. Ja. Dat was da fantastisch. En gingen ze daar ook spelen? Of, uh... Nee, zij, <coughs> zij ze waren liefhebbers. Zij draaiden ja. alleen muziek. Dus eigenlijk was hun, hun huiskamer was een, een soort... Ja. ja, dat was gewoon een, een, een grote platencollectie. Eerbetoon aan, en vooral ook een eerbetoon aan, aan uh, Mingus, dus. Charles Mingus. Ja, meters. Meters, meters, meters Charles Mingus. Nog nooit zoveel bij elkaar gezien. Was het mogelijk, zeg? Ja, en die, de, de bevlogenheid van die mensen waarmee ze daarover spraken. die ben ik ook nooit meer vergeten. Nee. En misschien dat het voor hen, zij waren middelbare leeftijd, zal ik maar zeggen. Uh, en wij waren, ja, wij waren middelbare scholieren. Ja. Misschien dat zij het heel erg leuk vonden. dat wij op die avond jazz daar ook zoveel lol in hadden. Tuurlijk. En dat dat de reden was waarom dat ze ons uitgenodigd hebben. Ja, dat denk ik ook. Wij wel. hebben daar nog uren gezeten. En, en luisteren. En, alleen maar luisteren ja, naar muziek. luisteren. En ze hadden overal wat bij te vertellen. Ja. En dan had hij weer een nummer. Wat hij die, wat die graag wilde laten horen. En dan maakte hij ons attent op. Moet je luisteren hier, want daar doet hij. En ja, ik heb het maar allemaal laten gebeuren. Maar dat prikkelde bij haar dan weer wat. En dan stoof zij er naar een heel ander deel van de kamer. Dan trok ze daar al twee uit. Ik heb er nog nooit meegemaakt. Ik je nee, ook indruk gemaakt. En daarna ook nooit meer meegemaakt, denk ik. Pardon? En daarna ook nooit meer meegemaakt, denk ik. Nee, nee dit is once in a lifetime. Nee, nee. nog nooit meer meegemaakt. Ja. Wel wat meer muziekgekken tegengekomen, maar daar waar wij, ja zeg, dat was, wat ik me herinner, daar stond een bankstel en twee grote stoelen en het waren hele zware rokers, dus overal asbakken, maar daar waar wij een boekenkast hebben staan en, uh, en een schilderij tegen het buurt, dat waren allemaal platen. Ja, alleen maar een soort museum was het, lijkt het. het ja, het was een museum dat liep tot in de keuken door. Onvoorstelbaar. Ja. Maar ze hadden dus ook publiek nodig. Want dat, dat vind ik dan het, het mooie van jouw verhaal. Dat, dat, kennik, dat ze kennelijk aan elkaar niet meer genoeg hadden... maar dat ze het wel heel prettig vonden om jullie als toeschouwers... of als publiek te kunnen aanspreken. Volgens mij wel. Volgens mij wilden zij het ook heel erg graag delen. Ja. En ik denk dat je daar de spijker op de kop slaat... dat ze op een zeker moment ook niet genoeg aan elkaar hadden. Ja. Terwijl ik het wel heel frappant vond dat als zij bepaalde muziekstukken hadden, dan, dan zeiden ze, ja, hier raak ik heel erg emotioneel van. En ik heb, daar, ik heb volwassen mensen, en een, een grote vent was dat, ja. die, die heb ik zien huilen als die een plaatje draaide. Ja, mooi. We, ja, dat volgens mij hebben jullie toen eigenlijk wel. ook een soort... Je zijn dus eigenlijk getuige geweest van een soort voorstelling ook wel, denk ik. Dat was het. Zo voelt in die het zin in was het de voorstelling. Ja. Ja, ja. Kijk, zo kan het ook, maar kan je dus ook zomaar opeens inrollen. Jan, dank je en ik wens je nog een goede nacht. Voor jullie ook. Ja, ja dank je Dag, dag. Marleen, goeienacht. Dag, dag, dag, dag, dag. Hallo. Kort verhaal. Ja. 1963. Zo. Voor hard. Leid... Ja, het is dus de winter. <laughs> ja, maar wij deden het binnen kamers. Wat? Ja, ik zal het even uitleggen, heel kort. <laughs> Leidse kade. En daar woonde Tanja, die noemden we de koningin van het Leidse Plein, Ramsejaffie en de hele Rutte met Duit kwam er. Op een gegeven moment hadden ze alle ramen en deuren opengezet. Het was gaan vriezen op de grond. En we zijn geschaafd om de meubelen. Nou, nah, maar er lag een plasje water ook. Hoe, hoe werd ja, ze hadden het onder water laten lopen. Het was gaan opvriezen. En uh, we zijn schaatsen met z'n allen om de meubelen. Nou, dat, dat, dat, dat vind ik inderdaad wel een briljant idee ja. Een schaatsbaar maken voor je eigen huiskamer. Ja, alles komt daar. Waar? Bij Tanja? Ja, bij Tanja. Met Ramses en de Ingrid Valerius en de hele Heb je dan heel deel uitgemaakt van die scene? Ik was uh, een verpleegster... En uh, nou, nou dat... ja, dan wil je nog wel eens wat. Oh ja, is dat zo? <laughs> Schaatsen om de meubelen dus. Maar dat was, je, je vond het wel stoer om deel uit te maken van die rare kunstenaars. -bende. Nee, nee, nee, nee, oh. nee, nee hoor, oh, oh, oh, helemaal niet. Oh, oh, oh. Dat liep zo, zoals het wezen moest. Ja. Je moest onderzoeken. Ah, je bent leerling verplicht en uh, je gaat van alles onderzoeken. En we kwamen zo daar midden in terecht. <laughs> en ik had nog oude hokjeschaatsen van toen ik 16 was. Nou, doe je het toch gewoon aan? Ja, natuurlijk. Ja. ja. En was het, was het ook, ik stel me daar een fantastisch, eigenlijk heel filmisch, surrealistisch beeld bij voor. Was het dat ook? Ja, was Waar, het ook. Waren jullie daarvan Denk bewust? Dat is, is zo lang geleden natuurlijk. Ah ja, maar ja, dat heb je toch nog in je geheugen ja. opgeslagen. Ja, nee, en Tanja die uh, ach, was half verlamd en werd altijd verzorgd. Allemaal jonge jongetjes. En je kon er blijven slapen en alles kon. Kijk, dat is nog eens een, uh, Mooi, een, een theater. Ja, prachtig. Mooie herinnering Marleen, dankjewel. Dag, dag, dag. Dag, dag, dag, dag. dag, dag, dag, dag, dag, dag. dag. Ank, goeienacht. Ja, hallo. Dag Lex. Dag, hallo. Op de valreep nog. Dat denk ik, ja. Ja, precies. Ja, ah. ja ik organiseer al uh, heel veel jaren, zeker al 15 jaar... een uh, theaterroute in Almelo. En er zijn er allemaal voorstellingen in uh, huiskamers. Kijk, dat is nou precies waar we wezen wilden. <lacht> dat doe je al 15 jaar. Ja, dat doe ik al heel lang, ja. En wat voor voorstellingen ja. zijn er dan te zien? Uh, dat is muziek, cabaret, uh, ja van alles. Ja. Het, het zijn eigenlijk allemaal professionele voorstellingen. Ja. En uh, dat is altijd de laatste uh, uh, zaterdag van de maand september. En er zijn ontzettend veel mensen die, uh, die het heel leuk vinden om, uh, om hun huizen open te stellen. En uh, het is helemaal uitgegroeid, want er is best heel veel belangstelling voor. Dus het is nu alleen niet meer in huizen. Ik had vorig jaar had ik er bijvoorbeeld een uh, garage bij. Ja. En de man van die garage, die heeft die brug, weet je wel, waar die auto's staan. Ja, ja. heeft hij een beetje omhoog gezet. En uh, daar heeft hij een, een podium van gemaakt. Dus de cabaretier, dat was Gijs Nielsen die stond dus... Op, de op, die, op die brug. Ja. En briljant, ook hoor. een keer heb ik er een brandweerkazerne bij gehad. En uh, toen had de, de, de, de band van de brandweerkazerne. die hebben afgesproken met de artiest. dat ze even een zogenaamd nep-alarm deden. <lacht> <lacht> Kwamen al die brandweermannen vanuit het dak. Ja, ja zeiden, maar ja. de bedoeling is eigenlijk. dus altijd in de huiskamers. Ja. En, uh, en wat is nou ja. de, de lol daarvan voor jou geweest. om dat te organiseren al 15 jaar lang? Wat is nou de meerwaarde daarvan voor je uh, ja uh, ik, ik, ik kom zelf uit de theaterwereld heb zelf veel gespeeld heb ook het uh, theaterhotel in uh, schouwburg vijf jaar geprogrammeerd uh, ja ik vind het gewoon leuk ik, ik vind het leuk om te organiseren ik heb heel mm. veel met theater mm. En de mensen vinden het heel erg leuk. Want het leuke is, ze fietsen door de stad. Ze zien om vijf uur een voorstelling, om zes uur een voorstelling. Dan gaan alle restaurantjes doen mee in Almelo. Dan wordt er gegeten. Ik maak altijd een artiesttafel, Alle artiesten die eten ook mee. En dan is er om half negen, om half tien weer een voorstelling. Hm. Ja, het, het heeft gewoon niets. Ja, en de mensen die, dat, die eraan meedoen... Die, um, ja. Wat is hun motief, denk je? Om, om hun huiskamer open te stellen voor... Een voorstelling, want er komen dus ook wildvreemden uh, langs. Ja, ja, je hebt natuurlijk een artiest, een ja. kunstenaar die iets doet, maar ook... Ja, je hebt, je hebt kamers waar dertig mensen in kunnen zitten en ja. kamers waar er zestig in kunnen. Ja, wat is het? het... Het is leuk, mensen vinden het leuk om hun huis te laten zien. Uh, en ja, het heeft gewoon iets. Ik, ik heb altijd... Iedereen zegt altijd die meestal, ik probeer ieder jaar weer nieuwe huizen te krijgen. Het moet allemaal een beetje in het centrum, want je moet het af kunnen fietsen. Tuurlijk. En uh, dan zeggen mensen altijd, oh, ik vond het zo leuk als je, als je ons, ons huis weer nodig hebt, zeg het maar. Ja. Ik doe zo weer mee. Het is, ja, een, het, heeft iets. het is een succes en het heeft iets. Ann, ja. Hoe heet het? De theaterroute, zeg je? Noem je het? Ja, ze, we hebben een website, het is www.atelierroutealmelo.nl ja. En daar is de theaterroute, dat doe ik dus, een onderdeel okay. van. Oké, atelierroutealmelo.nl Ik ja. dank je wel, we zijn uh, weer wijzer. En ik wens je okay. nog veel succes dan voor de volgende keer in september. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Dag. Jo, dag. Zie je? Het wordt georganiseerd, het gebeurt. We gaan de huizen in. Om, om mooie dingen mee te maken. Um, concerten en theater en van alles. Zometeen gaat de EO verder op deze zender Radio 1. Uh, morgen heeft Guilaine Placht, de gast, de voorzitter van de Surinaamse Vogelvrienden in Nederland. Dat is dus vrij specifiek, Sunil Shedi. En waarom is dat nou? Het zangvogelseizoen is geopend. Nee, dat moet ik eigenlijk specifieker formuleren. Het seizoen van de zangvogelwedstrijden is geopend. Nou, daar wordt u morgen in Casaluna over uh, bijgepraat. Ik wens u een fijne avond. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.